Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De man die in 2012 in een bioscoop bij Denver twaalf mensen doodschoot, moet levenslang de cel in. Hij had de doodstraf kunnen krijgen, maar daarover is de jury het niet eens geworden. James Holmes ging naar de nachtelijke première van de Batman-film The Dark Knight Rises. Kort nadat de film begonnen was, liep hij naar buiten, haalde vier pistolen uit zijn wagen en schoot toen hij weer in de zaal was om zich heen. Naast de twaalf doden waren er ook zeventig gewonnen. Mensen die met 112 bellen na een inbraak of ongeluk kunnen niet meer rekenen op de politie. Alleen als er levensgevaar is, komen agenten nog. Het is een verharding van de acties voor een nieuwe CAO, zegt een actieleider in het AD. Dit weekend zijn al vijf voetbalwedstrijden in de eredivisie afgelast omdat de politie niet naar het stadion komt. Maandag praten de bonden over de nieuwe acties. Minister van der Steur heeft de agenten extra geld toegezegd, maar het is te weinig, vinden de bonden. De ANWB waarschuwt voor de tweede Zwarte Zaterdag op de wegen in Frankrijk. Er worden lange files verwacht door vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. Ook morgen is het druk vooral op de A7 bij Valence ten zuiden van Lyon. Maar ook op de A10 van Parijs naar het zuiden richting Orléans en de Spaanse grens kunnen de wegen verstopt raken. In Duitsland wordt het ook druk, zegt de ANWB, net als bij de grote tunnels in Oostenrijk en Zwitserland. Ongeveer 900 badgasten hebben gisteravond hals over kop... het Tiki Bad van Duinrel in Wassenaar moeten verlaten. Er was brand uitgebroken na kortsluiting bij een van de glijbanen. Na een paar uur mocht iedereen weer naar binnen om zijn spullen op te halen. Twee medewerkers van het bad raakten licht gewond. De ene heeft brandwonden opgelopen, de andere heeft rook ingeademd. Het weer. In het oosten en zuidoosten nog kans op een paar flinke onweersbuien... bij 15 tot 17 graden.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 is de zomer van ZFM, met, met nu. ZFM in de ochtend. Now that she's back in the atmosphere, what drops of Jupiter in her? To be flawless met een hoofdletter Z van zon zee Zandvoort en Zomrit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 I'm mm -hmm.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 It is a ghost town Het Ritme, ritme. van ZFM GF van ZFM. ZFM antwoord. 106.9 FM. ZFM. Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir